Slemmervem, Fem phone fuck Ja, en dan is het de tijd voor hè, het moment, elke dag in warming up, waar je over mee moet kunnen praten De Slemmervem, Fem phone fuck. nou gisteren, ophef, ophef al op. De eindexamen kandidaten die we in de zijk namen over haar examen Engels Het is er allemaal goed gekomen met haar hoor, maak je geen zorgen, maak je geen zorgen Ze komt erop lachen gelukkig Vandaag, stemproblemen in de Foonfak het zal je maar gebeuren. Je krijgt de baard niet die je wil. Je gaat naar zo'n Soefi-Soefi genezer in de Belmar. Je krijgt pillen en guess what? Je stem kan niet lager. Dan bel je met een andere hulpverlener. Met Sabine Florax. Goedemorgen mevrouw Florax met Gaardhuis. hallo. Hallo? Ik heb een, een vraag. Ik uh, ben een aantal weken geleden bij een uh, paranormaal geneeskundige geweest. Ja? Ja. 42 en ik wilde een wat lagere stem. En deze meneer Kloekli, die heeft mij pillen meegegeven als een Afrikaanse genezer. Ja. En nu is mijn stem uh, helemaal de andere kant op geslagen. Het is nu al erg laag, zoals u hoort. Ja, ik hoor het. En ik voel me af, valt daar iets aan te doen nog? En dan bedoelt u in het kader van de magneetveldtherapie? Magneetveldtherapie, ja. Ik grijp alles aan, zoals u zal begrijpen. Ja, dat snap ik. En want, want, dat, excuus, dat verstond ik niet helemaal. Bij, bij wie was u geweest? Meneer wat was Plucke, dat, voor iemand? Plucke, dat is een Afrikaanse reneseer. Ja. In, in de Bijlmer. Oké, okay, en wat, wat uh, heeft hij precies gedaan? Ja, pillen meegegeven. Die zouden helpen, nou. Alleen pillen? Pillen, nou die helpen wel, maar het is een beetje overdreven. Want mijn, mijn vrouw is al twee keer tegen het van aangeschoten van de schrik... niet echt de bedoeling zijn. Nee, dat lijkt mij ook niet. En ik uh, gebruik mijn stem ook professioneel. Omdat ja. ik uh, semi-professioneel zanger ben op ja. uh, feesten en partijen. En dan zing, okay. zing ik nogal veel van het repertoire van uh, Gerard Joling. Ja. Maar die haal ik nu niet meer. Die hoge tonen haal ik niet meer. En dat wordt lastig. Me, ja, dat maak ja, dat me gek. Maak me gek met je mod. Nou, dat klinkt voor hem eten meer. Nee. Zult u begrijpen? Dus ik vroeg me af. Ik, misschien uh, uh, kunt u eens uh, kijken. Uh, ja, goed, ik, ik heb hier geen uh, ervaring mee nog. Nee, uh, maar we kunnen het natuurlijk altijd proberen. Ah, het, kan, uh, het kan sowieso geen kwaad. Uh, ja, ik, ik heb wel eens gehoord van een collega van mij uh, in het land. Die um, heeft de behandeling ook gedaan een aantal dagen achter elkaar. Ja. Bij iemand die zijn stem gewoon helemaal kwijt was en die moest zingen in een musical. Ah, ja, ja. En uh, zij had inderdaad wel heel stel, snel weer haar stem terug. Dus. Kijk, ik, ik kan het niet garanderen, maar we kunnen het altijd proberen. Nou, ik heb hem dus nog wel, maar het zou alleen kunnen om uh, ja. het, het beest bij bellen en het beest in te spreken. Maar verder kom ik er niet mee. Nee, nee, precies. En dit zal ook zo heel vermoeiend zijn, denk ik. Ja, voor... Ik ben kapot, mevrouw. ja. Ja. Dus maar mag ik mag ervan, ja. Nou ja, u, ja, we kunnen het altijd proberen. Graag, ja, want uh, ik, ik stond uh, vanochtend het, bij, bij de bushalte bijvoorbeeld. Staat er voor mij een vrouw. En ik zeg goeiemorgen mevrouw en die wil meteen de politie bellen. Oh? Van de schrik. Ja, ja dat, uh, heel vervelend. Ja, nee, ik, uh, dat zeg ik ik, uh, ik, ik durf het niet te leren, want nou ja, goed, uh, het is toch ook met magnetische therapie. iedereen uh, reageert er ook anders op. Nou, als ik hem aan reageer, dan, dan bel ik u zo even terug voor een afspraak. Dat is helemaal prima. Prima, dank u wel. Oké okay hoor, daar. Slimme vim. Phone fuck.